Vakbond NPB is bezorgd en zegt steeds vaker meldingen te krijgen van leden dat ze zijn benaderd door criminelen. In Potocari bij Srebrenica is de massamoord op duizenden mannen en jongens in 1995 herdacht. Vanwege het coronavirus was de herdenking in aangepaste vorm. Regeringsleiders en vertegenwoordigers van de VN en de Europese Unie hadden videoboodschappen ingestuurd. Premier Rutte zei daarin dat het verdriet en de pijn blijven bestaan.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 De VL-raad, de Vereniging van Middelbare Scholen, riep eerder al op tot het versoepelen van de normen voor het overgaan. Het is vandaag extreem druk op de Franse wegen. Vanwege het vakantieverkeer stond er rond 12 uur vanmiddag bijna 1000 kilometer file in het land. Veel Fransen gaan dit weekend richting het zuiden en westen voor vakantie of omdat ze een lang weekend hebben vanwege de nationale feestdag komende dinsdag. Het weer. Periode met zon, met lokaal nog een bui. Het wordt 18 tot 21 graden.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 En dat doe ja. ik al honderd jaar programma met jou nooit geweten dat je een brood bent Ik heb wel zelf feest hoor. Ja, nou ja, zo so, so leer ik nog eens wat heen. Ja, nee, was geweldig. En ook hij uh, met Nina Hagen ging trouwen. En, uh, geweldig. Ik heb zijn carrière helemaal gevolgd. Maar, ja, hij komt ook uit uh, Groningen en kwam ook veel in Groningen.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 Nee, het, uh, nee, hè? nee als ik zo naar buiten kijk ik zie die regen naar beneden komen... dan wordt het helemaal niks. Wordt je, helemaal niks. Kan je beter hier naar buiten kijken. Hè, we zon. Nee, Het uh, plan stopt op dit moment daar in Oostenrijk. Dus we verwachten geen uh, kwalificatie voorlopig. Ik zat veilig op mijn eiland. Naar niets zo op zoek. Oké, okay, een beetje naar mezelf dan. En een beetje naar de... Mm. Ik was die jongen die verliefd was.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 Dan komen de, de kleine lettertjes, weet je wel, dan heb je die weer. Nou ja, morgen, Michiel heeft ze trouwens in de herhaling bij uh, Soapport op zondag bij komen. Uh, hoor je wat uh, Michiel uh, zegt over zijn nieuwe wethouder, Raymond van der Haafden. In ieder geval, dank aan NA Nieuws voor uh, deze interviews die zij afgelopen week hebben gehad met de wethouder Nieuws uit Wither Fire. Dagmiddag bij CFM Zonvoort. Met Zonvoort op zaterdag. We zijn elke zaterdagmiddag tussen 2 en 5 uur. Uiteraard heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van Earth, Winter, Fire en Fantasy. We schakelen over naar de studio van Sigog Sports. Eens even vragen hoe het staat met de kwalificatie. Nou, hier regent het nog uh, volop. Dus, uh, volop uh, uh, veel actie in de pitboxen, maar niet op de baan. De, de safety car heeft een aantal ronden gereden, maar is nu ook weer uh, binnen...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 Jij heb je vrienden, Heb je, je dicht? Vrienden. echte vrienden, als jij win. wint, nooit nooit, meer nooit, nooit meer eenzaam, zolang je wint. 19 win. oh, oh, oh. jaar geleden maakte Helemaal Brood een einde en aan zijn leven je door je te vrienden. springen vanaf het dak van het Hilton Hotel en in Amsterdam. Ik. En wij staan dit weekend bij CFM daarbij stil. We draaien elke uur aan het begin van het uur van zaterdag in zondag. Draaien we de Herman Broodplaats, maar tussendoor ook een Herman Broodje. Ja, samen met uh, Henny Vrienden. En als je wint, heb je vrienden, Albert-Jan. Jazeker. Jazeker. Uh, goed, uh, terug naar de realiteit. Ja, de zandsculpturen. Ja. Hoe staat het daarmee? Ik zei het al aan het begin van uh, uur 1, uh, tijdens de Zandvoortsnieuws in het kort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 uit de jaren 80 van Mike Oldfield... samen met de zangeres Maggie Riley... en de Moonlight Shadow. Ja, we gaan even naar onze eigen Olaf Mol... Uh, oh, ja. daar uh, in Oostenrijk. Want je hebt een melding over de GP... en dan uh, de Q1 waar we het over hebben. Want die gaat daadwerkelijk starten. Oh, dat, uh, dat, ja, ik was even afgeleid. Ja. Dat zal ik zo uitleggen, luisteraars en kijkers.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 mooie bij live radio. En kunnen we meteen even <stutters> rectificeren. Het een en ander. Want de naam is niet helemaal goed. En de naam van de zanger is ook niet helemaal goed. Nee. De naam van de, de nieuwe wereldbewoner is Moos Jan Bart. <stutters> Kijk, bij deze. Dus Moos, welkom. En uh, ja, dat liedje, ik bedoel, het is wel de John Lennon. De ja, het, lyrics, was een broer, het was een broer. Lyrics, maar dit was een broertje. Ja, inderdaad. <laughs> nou ja, Moos, welkom op de wereld. Oké. Okay. Ja, we gaan over een minuut gaan we beginnen daar in Oostenrijk met Q1, Abishan. Nou, moet ik gauw switchen naar Oostenrijk. Naar ja, eens even kijken, we zijn in Oostenrijk op dit moment. Even kijken hoor.